Goedemiddag, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Een man van 20 uit het Limburgse tienraai krijgt twee jaar cel voor het doodsteken van een andere man van 21 tijdens carnaval dit jaar. De twintiger liep zwaar onder invloed door de stad en had het slachtoffer willekeurig uitgekozen. Voor de familie is het allemaal nog niet te bevatten wat er is gebeurd. Voor ons is het gewoon nog steeds niet te begrijpen. Hij heeft hierna nog een heel leven voor zich. en Wij hebben nooit meer een leven met Guus. En naast de celstraf heeft de dader ook jeugd-TBS gekregen. De Man ...zou al langere tijd kampen met psychische problemen. In een sloot in de buurt van het Zeeuwse Middelburg is een dode gevonden. Sinds gisteravond wordt er in de buurt ook gezocht naar een vermiste man. Of het gevonden lichaam daar iets mee te maken heeft, wordt nog onderzocht. De persoonsgegevens van honderden klanten ...zijn gestolen door een medewerker van het bedrijf. De gestolen namen, geboortedata, adressen en bankrekeningnummers... ...kunnen vervolgens worden gebruikt bij babbeltrucs... ...zodat mensen hun pincode bijvoorbeeld geven... Vattenval heeft inmiddels de politie ingeschakeld en de medewerker is ontslagen. Tim van 14 kiest eieren voor zijn geld. Eerst had de scholier uit Zoetermeer een krantenwijk, maar dat leverde volgens hem niet genoeg op. Dus begon Tim zijn, eig zijn eigen eierbusiness. Dinsdag worden de eieren opgehaald, vers bij de boer. En dan uh, doe ik ze in doosjes, dan plaats ik ze in mijn kar. En daarna kan ik rondlopen in de wijk met mijn eitjes en uh, ga ik langs de deur. Buurtbewoners zijn er blij mee. Elke week uh, kunnen we niet wachten tot Tim weer met de eitjes komt. En inmiddels heet elk ei een Tim-ei. Zonder hoegen is het standaard. Eten we zo meteen Tim-eieren. En Tim's salaris is er ook flink op vooruit gegaan. Hij verkoopt inmiddels zo'n 1000 eieren per week. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Op de meeste plaatsen blijft het droog vanmiddag. Het is 15 tot 17 graden. Morgen ongeveer hetzelfde: een zonnetje weer en iets zachter dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits komt langzaam maar zeker op gang. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is het druk tussen Schiphol en Knopenburgerveen. Je hebt daar een kleine 10 minuten tijdverlies. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze: ZFM. All the time that we spend together. I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 Ja. Wow. And you prize me that I feel like to see ya I never tell you me for nothing This love will make this me, love me, me the track machine Without, you, I'm not to without love you, without you, without you I'ma get tell me with this all, bingo, bingo I never tell you baby This, this love will make me the story This No, no I'ma gonna tell me what's all, bingo Oh baby I noticed that my eyes and hair weren't the same. I asked my parents if I was okay. They said you're more beautiful and that's the way. They showed that they wished that they had your smile. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een 20-jarige man uit 10 rij krijgt twee jaar celstraf voor het doodsteken van een man van 21 tijdens carnaval in het Limburgse Horst. Ook heeft de rechter hem onvoorwaardelijke jeugd-DWS opgelegd. Noorwegen heeft een man opgepakt die voor Rusland zou spioneren. Volgens de Noorse Veiligheidsdienst verzamelde hij informatie over het noorden van het land dat aan Rusland grenst. Oekraïne krijgt binnenkort bezoek van het IAEA, de atoominspecteurs van de Verenigde Naties. Minister Kuleba van Buitenlandse Zaken zegt dat de inspecteurs zullen bewijzen dat Oekraïne geen vuile bommen heeft, zoals Rusland beweert. Het weer, opklaringen en een enkele bui, het is 16 graden. Morgen droog en zonnig weer. We'll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 Moet ik tien keer evenuit, tot jij mijn liefde voelt, tot jij mijn liefde. Het gisteren dat het nood tot ons sprak. We gingen van een blauwe naar een de dag. Mijn zusje werd ziek en niemand wist wat ze had Zo onzeker als de toekomst stond op ijs aan me vast. Ik zag de pijn bij mijn ouders, het verdriet en de stress. Ik liet ze huilen op mijn schouders, want dat leek me het best. Papa, mama, ik neem jullie niks kwalijk. Papa, mama. Mensen zeggen dat het komt wel goed. Maar vertel me liever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 you said we were to gain What about killing feels? Is there a time What about all the things that you said is yours and mine Did you ever stop to notice all the blood we've shed before Did you ever stop this notice this crying earth, this weeping shore? About all the peace that you pledge, your only son. What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said? 6.9 dollar, like no nothing My head. Don't wanna think about it Feels like I'm going insane, yeah It's a thief in the night To come and grab you It can creep up inside you And consume you A disease of the mind that can't control you It's too close for comfort oh,